4 uur Marion Koukoek met het NOS-journaal. In Best zijn een man en een vrouw om het leven gekomen bij een steekpartij. Dat gebeurde rond 11 uur gisteravond in een woning in een doorgaans rustige buurt. Volgens de Brabantse politie was er mogelijk een ruzie in de relationele sfeer die uit de hand is gelopen. In de buurt van de woning werd op aanwijzingen van getuigen een verdachte aangehouden. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Nederlandse webwinkels blijven het goed doen. Het aantal aankopen via internet steeg het afgelopen halfjaar met 15 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens belangenorganisatie thuiswinkel.org hebben webwinkels niet veel last van de crisis... al werd er per bestelling wel minder uitgegeven. Online aankopen hadden het eerste halfjaar een gemiddelde waarde van 110 euro. En dat is een daling van 5 procent.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 Oh, dit was, oh, was merry-go-round. Oké, okay. goed. If it doesn't kill you, it makes you stronger. Dat zeggen ze. Nou ja, vooruit dan maar. Maak uw borst maar nat. Adeline maakt een interview. Ze praat met Marcel Musters, theatermaker en acteur van de groep Mug met de Gouden Tand... en Koos van den Akker. Hier niet bekend, maar in Amerika en zeker in New York een household name. Koes van den Aker heet hij daar. En iedereen die ooit de Bill Cosby show gezien heeft, kent zijn werk. De trui van Bill Cosby. Die maakte Koes. Of Koes. Don't know how me... <laughs> nou, dit is in 2009. Er werd er zelfs een nummer over gemaakt. De truien zijn veelkleurig en opgebouwd als collages... van verschillende materialen en patronen. Anyway, die sweaters zijn natuurlijk maar één voorbeeld... uit de rijke collectie die de nu 73-jarige Koos... in ruim 50 jaar bij elkaar genaaid heeft. Allemaal zelf trouwens, achter de naaimachine. Koos werd geboren in 1939 in Den Haag en vertrok in 1968 naar New York om nooit meer terug te komen. Dacht hij. Maar ja, nu maakt Marcel samen met deze koos een voorstelling. Of ja, misschien is het ook wel iets anders. Een talkshow wellicht. Nou, Ik ben razend benieuwd. Ik ga zeker kijken. Uh, Marcel was gisteren ziek, hè, zondag. Want hij zou in kunststof op de televisie zijn. Maar daar zat Koos alleen. Ik hoop dat het beter gaat. Beterschap, Marcel. Goed, vanaf aanstaande woensdag, hij is een Tien dagen lang in het Bellevue Theater in Amsterdam. Steeds om vijf uur s middags. En van de week sprak ik ze dus, hè, die beide heren, op het kantoor van de mug. En we begonnen gelijk te kletsen. Nou, ik hing aan de lippen van die koos. Microfoon in de aanslag. En na een half uurtje bleek dat de microfoon helemaal niet in de opnamestand stond. Oh. Nou ja, luister maar hoe het toen verder ging. Ik, ik heb gekeken, zo halfwege was het aan het lopen. Sure? Dan kan je, kan je nu even horen over wat je hebt. Oh God. Nee, maakt niet uit. That's what I mean. I always hope that I have a, <laughs> I always hope that I have a good interviewer. Nou, die interviewer is good. Jesus. Die interviewer is good, maar... Uh... Heb je iets opgenomen? Check it, darling. <laughs> nee, dit meen we niet. Wacht even. Als je koffie maakt, dan heb ik koffie in plaats van ja. thee. Ik zou bijna een sigaret nemen. Neem een sigaret. Nee, nee, ben je gek. Nee, man. Nee, want ik... Dan lukt alles veel beter. Here you go. Nee, ik heb... Uh... Here you go. Nee, dat kan niet maken. Tuurlijk. Alles kan. Je gaat toch dood op een gegeven moment. Dit mogen we niet... Uh... Dit is niet waar. Ja, het is wel waar. Gelukt? Nee, ja, nee ik, ik kan het niet terugdraaien. Weet je wat het is? Ik kan dat niet... Maar weet je wel dat het loopt nu? Uh, dit oh. neemt op. Ja, dit neemt. Nu nemen we op. Oké, okay, en hoe zag je dat het niet opnam? Kijk, hier staat nog een zwart dingetje ja. bij. Dus hij ziet het wel uitslaan. Nu stil. <laughs> <laughs> Ik ben weer onsterfelijk belachelijk gemaakt. God. Mm. Maar als je kan vragen, vraag. Waar stond je huis in Den Haag? François oh, open? Met melk. En jij is zwart? Met, met. zwart? zwart, zwart, een zwart. Een... Frans van Valentijnstraat. O, oh, zit dat? De Zuiderhout. Dat is helemaal weg nu. Ja. Dat is nu een grote, grote uh, verkeersboel. Uh, maar dat was het Bezuiderhout en daar woonde ik dus. En het was allemaal heel netjes, want ik begrijp het eigenlijk niet... want wij hadden een heel huis. Beneden was een garage waar dan de paard en wagen stond... waar mijn vader dus mee werkte. En dan hadden we boven de etage woonden wij... En dan de tweede etage woonden mijn mijn, mijn moeders ouders en later ging mijn zusje daar in trouwen en later uh, zat ik op de zolder en dat was allemaal tot en met 15, tot ik vijftien werd en toen ben ik het huis uitgegaan. Dus dat was uh, maar dat was allemaal keurig netjes. Ik bedoel en we waren dus we waren geen lower class. Hoe heet zoiets nou? nou uh... Arbeidersklas. Ja. We waren een arbe arbeidersklas, maar dat was er een lower class. Nee, jouw vader was kolenboer. Ja. Een eigen, een eigen bedrijf. En een harde werker. En uh, dat deed hij allemaal zelf. was allemaal heel knap. Heel knap. Ja, dat, dat milieu. Maar we hadden dus een heel huis. En hoe dat zat, dat begrijp ik niet. Maar, en toen zijn we dus gebombardeerd in de, in de oorlog. Uh, want die Engelsen die gooiden bommen. Die bombardeerden het Haagse bos. De Duitsers die stuurden V2's naar Engeland uit het Haagse bos. En toen hebben die Engelsen het, ha het, het Haagse bos. Uh, gebombardeerd, maar dat zat verkeerd. Dat hadden ze verkeerd opgeschreven en het was slecht weer. En toen hebben ze die wijk naast het, uh, uh, uh, het Haarsebos gebombardeerd. En dat was ons. Dus het was een mistake. En jullie waren er dus? Ja, ja, ja oh. we zijn, gevlucht. We zijn dus gevlucht. Dat herinner ik me allemaal nog zo goed. We zijn gevlucht naar Voorburg. Hoe oud was je toen? Vier. Ik ben in 1939 geboren. En, uh, toen, uh, en drie, drie maanden na dit bombardement was het vrede. Dus het was vlak daarvoor. En het halve, halve bezuidenhout was gebombardeerd. En toen wij terugkwamen was alles plat, allemaal ruïnes. En ons huis en de rest van de straat. Dus jullie huis stond dan? Ja, ja, ja. krankzinnig. En het was krankzinnig, want wij hadden witte muizen in een aquarium... En wij waren dus drie weken uit het huis. En toen kwamen we terug en toen was er nog één muis over. En drie muizen, dat waren skeletjes. Dat hadden ze ah, die, had die ene muis opgegeten? Ja. En... en na de lagere school ging jij werken? Want je vader ja. geloofde ja. in het ambacht. Ja, ja, ja, ja. De kleren maken, dat deed ik dus al toen. En toen ging ik op mijn vijftiende jaar met een vriend van mij wonen. Die woonde ook in, het, uh, in de Frans van Valentijnstad op een zolder. Er was een kamertje leeg. En toen zei hij, waarom kom je daar niet wonen? En daar ben ik dus naartoe gegaan. Dus toen ging ik dus uit huis. Je ging met een vriend wonen. Dat komt ja, uit. ik was helemaal... is een, een heel lief verhaal. Want ik was helemaal verliefd op een jongen... die ik ontmoet had uit, uit een uh, voorstelling voor de kerk. En die was 16 jaar of zeven jaar. Want je was uit een streng gereformeerd gezin. O, een christelijk gereformeerd. Ja. En die jongen was een schilder. Die kwam uit Leeuwarden. En boerenjongen, prachtige, mooi. Ik ken hem nog steeds natuurlijk vandaag. Hij, is, hij was straight en getrouwd. Later. En kinderen. Een hele fijne man. Een hele beroemde, een hele beroemde uh, beeldende kunstenaar nu. En, maar dat waren wij, wij waren dus vrienden. Het had niets te maken met seks. Het was gewoon vriendschap. Een heerlijke vriendschap. En daar was ik helemaal weg van. En daar heb ik dus mee gewoond van mijn vijftiende jaar af. We zijn samen samen dienst ingegaan. En toen ben ik, daarna ben ik naar Parijs vertrokken. En hij heeft zijn leven hier gehad. Getrouwd, kinderen. En al dat gedoe. En, maar dat was een heerlijke jeugd. Waar ik gewoon helemaal. Daar denk ik nog steeds aan. Dat is mijn eerste grote liefde geweest. En uh, ja, dat was het. Dus toen ik mijn moeder vertelde dat ik het huis uitging dat ik bij Elke ging wonen. Toen zei, mijn, mijn moeder had thee met een of andere mevrouw... die een kamer had gehuurd bij mijn moeder. En toen ik dus de kamer uitliep, toen zei die mevrouw tegen mijn moeder... het lijkt wel of die een huwelijksaanzoek heeft gehad. En dat was het dus ook helemaal. Maar dat, dat, dat, begreep, dat begrepen ze dus niets van. Begrepen je ouders dat niet, die, die homoseksualiteit? Oh, dat, dat heb ik ze verteld toen ik dertien was. Toen was ik verliefd op mijn meester in de klas... Dat had ik ze dus verteld. En mijn, moeder, mijn moeders reactie was, als je maar gelukkig bent... en mijn vaders reactie, dat is heel leuk... was, um, zolang je maar geen korsetten draagt. Ik weet helemaal niet waar dat die is dat. Dat is toch wel heel fantastisch nou. ook ja, in die de tijd. De voor mensen. Nou, dat vind ik wel. Absoluut. Ja. En ze hebben me er ook nooit moeite mee gehad. Ze hebben me nooit... Nooit iets kwalijk genomen. Nee, het, zijn, het waren gewoon hele lieve mensen. Het was gewoon, ja. Ik ben niet, wij zijn niet uh, huiselijke mensen. We zijn, ik, ik, ik praat ook nooit met mijn zusters, maar ze zijn er. En het zijn allemaal goede mensen, maar zij zijn niet geïnteresseerd in mij en ik ben niet geïnteresseerd in hun. Ze hebben ook no nooit eigenlijk uh, uh, aandacht geschonken aan mijn carrière. Ze begrepen er ook niets van. Is niet, niet langsgekomen? No, nee, nee, nee. Uh, jawel, ze zijn allemaal in New York geweest. Maar dan komen ze en dan kopen ze. Tommy Helvicker en dat ja. soort gedoe allemaal, weet je. Dus, uh... Jij ging naar de, naar de kunstacademie. Dat kreeg je voor elkaar, ja. met alleen maar lagere school. je dat op hebt als uh, de vorige, de, de, het eerste gedeelte. Dat zou leuk zijn. Ja. Dus, anders gaan we gewoon niet Gaan we nog steeds? Ja, je ging naar de kunstacademie... Ja. De kunstacademie. En uh, je vader dacht dat je huisschilder werd. Maar ja. jij ging gauw stiekem over naar de ja. modeafdeling. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb dat twee jaar gedaan. Ja. ben toen uh, gaan werken bij uh, VND. En ja. later bij de ja. Bijkorf. Bij en de Bijkorf heeft mij dus een hele mooie brief geschreven. als recommendatie. En toen ik naar Parijs ging. En ik ging naar Parijs omdat het heel moeilijk werd met, uh, met Auken. En, en hij had natuurlijk, ja, hij kwam uit dienst en toen kwamen er ineens allemaal, allemaal vrouwen en meiden aan. En dat was dus competitie voor mij. Daar kon ik dus helemaal niet tegen. En toen dacht ik, ik moet weg. En toen ging ik dus naar Parijs en met die brief heb ik dus een baan gekregen uit de Galerie Lafayette. En daar heb ik dus een beetje Frans geleerd, heel weinig. Want de eerste knul die, die ik leuk vond, dat was natuurlijk een Türk Amerikaan. Dus dat hielp niet veel. Maar uh, ja, maar dat, en daar heb ik dus ontdekt van die school waar ik naartoe ging. En daarom ben ik ook toen bij Dior terechtgekomen. Ja. En jij hebt vooral ongelooflijk veel technieken geleerd. Ja, Het ja, zelf maken. Ja, ja. En dat doe je tot op de dag van ja, vandaag. Ja, ja. en dat die, al die technieken die gebruik ik nu helemaal niet meer. Maar dat, was, dat is gewoon goed. Dat was een, gewoon een goede background, weet je. Dat, ja. Ik ben blij dat ik dat allemaal geleerd heb. Want in die dagen, toen ik voor Dior werkte, was er helemaal geen uh, uh, prêt à porter uh, Ready-to-wear, hoe heet dat hier? Uh, ja, dat was daar helemaal nog niet. Dus ik werkte dus inderdaad aan kleren voor hele rijke vrouwen... die daar hun kleren kochten. En het was helemaal niet fancy. Ik had een, een witte labcoat om En alleen maar kleren maken. Ik mocht niets gebruiken van hun patronen of ook. Ik kreeg ook, kreeg ook helemaal niet betaald. Het was inderdaad gewoon drie jaar knoopsgaten maken... mouwen inzetten, uh, al dat soort gedoe. Maar het is het beste van het beste natuurlijk. En dat was een goede achtergrond. En dan om, om geld te maken om te leven... dan maakte ik s'avonds kleren voor vrouwen die, uh, die goede kleren wilden hebben. Dus die hadden een goedkope nice naiste daarvoor. Dus dan, ja, dat zo dat... verzag je in je levensonderhoud. Ja, ja. En toen je terugkwam, had jouw vader een pandje op de... Op de uh, die had geld gespaard en dan hebben we een pandje genomen op de Laan van Meerdervoort... Dus, hij uh... ja, had liever gehad dat je er een landwet maakte, ja. een, een wassrette. Maar... Ja, maar dat, dat, dat ging dus niet door. Dat, dat, dat, dat, dat zag hij ook wel zitten. Maar dat was, het was moeilijk. Het was, het was een hele moeilijke tijd. Maar uh, ja, ik kon niet gelijk vanaf Parijs naar Amerika... want ik wist niet hoe dat allemaal moest. Alles heeft zijn tijd. Dat is nu ook. Hè? Alles in je leven heeft een bepaalde tijd. Daar heb je verder niets mee te maken. Maar het gebeurt gewoon. En dan, als het dan gebeurt, dan moet je die kans pakken. En dat heb ik dus altijd gedaan met alles wat ik doe. Ja. En dat is dus zo gebeurd. En toen ben ik dus naar Amerika gegaan. In 1968. Ja. Op een hele grappige manier. Op, want... Met de boot. Want ik dacht dus, ik kan nooit vliegend, kan ik dat in één dag doen. Dat, dat, dat kon ik niet. Ik moest tijd hebben om over te stappen van hier naar daar. En dus was vijf dagen op de Statendam. naar... Uh... Je ging als missionaris. Ja. En daardoor kreeg je een groene kaart en kon je naar aan het werk. That's correct. Ja, ja, ja. ja. Dus <lacht> waarom als missionaris, hè? Niemand he, had er iemand voor mode nodig. Zeker niet uit Holland. En dat was omdat er alleen maar verplegers, doktoren en missionarissen konden naar Amerika. En toen zei ik, nou dan moet je maar een missionaris maken. En dan heb ik dus gezworen dat ik me niet bezig zou houden met politiek en kerkelijke bedoening. En dat heb ik dus gedaan. En toen ben ik dus missionaris geworden. Wat wel vreemd is, want, want je ging als missionaris dat je daar niet met kerkelijke dingen mag bezighouden. Dat nee, dat moest dus voor mij. Dan, dan had ik dus contact moeten zoeken in Amerika op die gebieden, en dat heb ik dus gewoon nooit gedaan. En ze hebben dat ook nooit gecheckt vanuit no, Amerika? nee, no, no, no, nooit. Nee. Nooit. En toen ik mijn, mijn papieren kreeg, ik ben in 1985, ben ik Amerikaan geworden. En toen kwam het er eindelijk pas uit. Toen lazen ze dus mijn papieren. En toen zei de vrouw die daarmee bezig was, missionaris. En toen zei ik, oh, dat is een lange tijd geleden. En toen zei ze, oké, okay. ze ging gewoon door. Geen probleem, nee. Geen probleem. No, no, no, no. Had een heel groot probleem kunnen zijn. Maar ja. zij was ook ja. uh, zij was uit de Dominican Republic. En ze wist ook niet zoveel. Dus uh, nee, dat was allemaal goed. Ja. Ja. Okay. En jij komt Koos tegen in New York. Min of meer. Ik, heb, ik, ik, ik kom al sinds 1979 uh, veel in New York. En de laatste 15 jaar woon ik er vier maanden per jaar. Mm. Meestal ruil ik mijn huis met uh, vaak kunstenaars. Omdat die langer kunnen ruilen. En uh, zo kwam ik op een van die sites, die huizenruil-sites. Uh, kwam ik een, een, een post van Coast tegen. Die twee appartementjes in New York heeft: op Fifth Avenue en 51ste Straat. Heel mooi. En heeft hij een gastappartement wat hij soms wel eens ruilt of verhuurt. Uh, toen ik dus die post zag, heb ik uh, gereageerd. En toen stond er koos onder. Ik dacht, God, dat is wel heel Nederlands. Dus ik had er onder een zinnetje gezet van, uh, ben je toevallig Nederlands? Nou, dat was hij inderdaad. En we kregen een mailwisseling, wat erg leuk was meteen. En toen uiteindelijk hebben we nooit geruild. geruild maar ben ik wel... Heel gehuild. Veel gehuild, ja. <laughs> nee, ben ik dus, uh, toen zei hij, nou, kom gewoon uh, naar New York en dan zien we wel. Toen heb ik een maand daar gezeten, geloof ik. Uh, ja. En toen zijn we heel goed bevriend geraakt. En, en nu als ik in New York ben... Ruilijk, of mijn huis, of ik zit in zijn gastappartement ja. als het vrij is. En... en hoe lang geleden was dat? dat, je hem dat een jaar geleden, twee, drie jaar geleden. Ja, we hebben het idee dat we elkaar het hele leven gekend ja. hebben. Maar het is alleen maar twee jaar. Ja. Maar het is heel leuk, omdat als ik in New York ben, heb ik eindelijk tijd. Ook in, in Amsterdam ben ik meestal te druk met werken. Maar in New York ben ik vrij, werk ik niet. Dus ik ga elke middag lunchen bij hem. Dan is hij al vanaf zes uur s ochtends aan het werk in zijn workroom. En wat doe je overdag dan? Ja, ik heb intussen zoveel vrienden daar in Amerika, omdat ik al zo lang kom. Ja. Dus met die mensen heb, heb ik tijd om af te spreken. Dus ik lunch meestal met iemand of ik ga naar de film. Uh, ik, ik... Lekker zijn zelf zijn? Ja, gewoon uh, uh, ook op bankjes zitten en uren een beetje naar mensen zitten kijken. Zwemmen ja, iedere, zwemme iedere dag. Ik probeer gezond te leven. Uh, ja, het, is, het is eigenlijk wat ik hier allemaal niet kan doen, omdat ik te druk ben, kan ik daar wel doen. Okay. En, uh, en waarom heb je hem nu uitgenodigd? Nou, ik had al heel lang een idee, omdat ik al zo lang in Amerika kom. om uh, um iets te doen met, ja, met. New York. Er zijn zoveel mensen die ik ken daar. die ik zo leuk vind. en interessant ook. Maar ja, ik maak theater. Uh, dus uh, toen dacht ik, ja, misschien moet ik een film maken. En dat gaat ook gebeuren. We gaan een documentaire over Koos maken. Die... En er is ook. Oh, de Telefoon, in de borst. Uh, ik zeg die kleine. En ik Hoe lang zet... ben je al bezig? Nee, ik heb die net een eh, jongens, ik ben niet. Nee, ik ben is zo, dat is leuk. Dat is zelfs leuk. Nee, ik ben wat dat betreft ik ben ik niet professioneel. Daar hou ik ook niet zo van. God, ze hebben het te zweten. Zie je, dan ben ik al helemaal van slag af. Oh ja, wat? Ja. Dus ik had een idee om iets met New York te doen. En ik hoorde al die verhalen van Koos. Het zijn zulke goede verhalen die hij heeft. Niet alleen zijn ze leuk om te horen, maar zijn ze ook ja, toch wel een soort leerzaam, vond ik, als 20 jaar jonger. Dan, Heel dan hij... leerzaam. Nee, maar hij heeft natuurlijk uh, zoveel meegemaakt. En uh, een mooie carrière gehad, maar ook hele heftige oh, dieptepunten. Waar hij toch telkens weer uit is gekomen. En New York is in die zin ook echt een jungle, dat merk ik. Daarom wil ik er ook niet werken, omdat ik al mijn vrienden die ik ken en zie, hoe hard het leven daar is. En daar heeft hij zich al uh, meer dan 45 jaar op een hele goede manier kunnen staan te houden. En ik vind het interessant dat iemand op zijn 74 nog steeds... elke dag achter de machine zit, van 6 uur s tot 6 uur s avonds... en daar zijn creaties maakt... Die, die moet maken. Dus, dus hij maakt niks wat hij niet wil maken. Hij doet ook niks in opdracht. Het is eigenlijk een kunstenaar met doek of met, met lappen. Ja. Dat is heel Schilder interessant. Met stoffen. En tegenwoordig is iedereen, iedereen jonge mensen die wil alleen maar een carrière, die willen geld verdienen en beroemd zijn. De, beroemd zijn. Het gaat bijna niet meer over wat je aan het maken bent, dat je het moet maken. Nou, ik vind dat Koos hier in Nederland te weinig bekend is. En ik denk dat die verhalen voor heel veel mensen. Zeker uh, voor de jongeren. Ja, dat dat, dat dat heel inspirerend kan zijn om te horen... en te zien dat je ook zo kunt leven... en dat dat eigenlijk het meest fulfilling is, zo'n leven. Want je kan wel heel rijk worden, wat er ook geweest is. Maar uiteindelijk... Ja, die rijkdom is handig, maar het gaat erom... Het is erom. leuk als je het hebt en je kan ook leven als je het niet hebt. En dat weet ik dus allemaal. Ja, maar uiteindelijk gaat het erom dat je... Vanuit je hart komt. Dat Precies. Echt, en het leuke is, is, is... Ik heb net even door een blad zien zitten bladeren hier. Dat, uh, wat dat is? Park. Park. En, en, en dan, zie je, dan hebben ze het er al over uh, hoe moet je oud worden. En dat gaat over 40 jaar. Van mensen van 40. Mensen van 40. En, dat, en het, het leuke is dus dat ik... Ik ben, uh, ik ben uh, 74 aan het worden. Ik ben 73. En, uh, 74, en, en ik zit vol met leven. En het is dus leuk om voor jonge mensen om te zien dat dat allemaal kan. Ik heb dat nooit geweten, geweten toen ik jong was. Dan dacht ik dat, uh, ja, 60 jaar, dan ben je een opa of zoiets. Dan is je leven helemaal weg. Dan doe je ook niets meer. En je dacht ook dat je geen seks meer had op je 60 nee, jaar. helemaal seks, niet. Seks. En dat is oh, ja. volkomen al anders allemaal. En zo, dat is dus... Het is gewoon een goede... Het is goed voor jongelui om te horen... dat een 74-jarige man, hoe die over leven praat... En dat, daar, daar is het dus allemaal voor. Het heeft eigenlijk heel weinig met mode te maken. Het is gewoon een leven. Dat ik, zou, ik had een architect kunnen zijn, een pizzamaker kunnen zijn. Dat maakt allemaal niets uit. Het is gewoon over een leven. En dat doen we dus. Ja, En het is dus des te interessant omdat hij wel een enorme carrière heeft gehad. Maar op zijn manier, zeg maar. Dus niet zoals alle grote ontwerpers hele grote zakelijke mensen naast nee. zich hebben. En die ontwerpers doen bijna niks meer. Alleen maar die zaak bij elkaar houden. Terwijl hij is echt daadwerkelijk aan het ja, werk. Net zo hard als de jongelui momenteel. Zijn, zijn werk zijn one-of-a-kind pieces. Dus je hebt nooit een tweede ervan. Dat is ook ja, heel interessant. Ja. Alle andere mode, er, er wordt in grote, op, grote oplaag ja, gemaakt. Natuurlijk, het is geen werk. Als je iets doet wat je fijn vindt. Dat is geen werk. Werk is als je iedere dag naar je werk gaat... en je hoopt voor je twee, twee weken vakantie. En dat is werk. Ik, ik heb me nooit gevoeld dat ik gewerkt heb. Maar natuurlijk heb ik gewerkt. Maar als je, als je fijn vindt wat je doet, dat is ook het belangrijkste voor jonge lui. Luister jonge lui naar jouw programma? Oh. Oké. Okay. Dus dan, dat, is, dat is dus heel belangrijk, dat ze iets kiezen vroeg waar ze van houden. En daar moeten ze dus mee bezig zijn. En als je dat doet, wat er ook gebeurt... of je nou rijk wordt of niet rijk wordt... dan heb je een goed leven. En dat is werkelijk het enige waar je je mee bezig moet houden. En niet luisteren naar anderen die zeggen... oh, je moet echt dit doen of je moet echt dat doen. Als je, wat het dan ook is, of je nou... wat je ook wil worden, maakt niets uit. Als je, dat, als je daar achteraan gaat, dan zit je goed. Maar dat wordt steeds moeilijker... omdat de hele wereld tegenwoordig zo in elkaar zit. Alles draait om commercie, ja. over meer en over geld. Ja. Dus het is, ik vind... Het, ik denk ook dat de tijd, dat er een soort tegenreactie komt op deze tijd. Ja, is er aan de en handen. dat met name bij jonge mensen ook dat de kwaliteit van het leven eh, niet per se gerelateerd zijn aan geld of dingen, maar dat de kwaliteit gaat over je de Hoe mate van, van creëren. Ja. Creëren is toch het enige ja. waar, waar mensen zich onderscheiden van de rest van, van, ja. van het, uh, het leven op aarde, zeg nou hoewel planten creëren ook. Mooie dingen, ja, dat is een beetje gelul wat ik nu zeg. Nee, nee, niet waar, dat is niet gelul. Maar ik, het... ik denk echt dat het over creëren gaat. En dat is wat Koos elke dag weer doet. Ja, ja. Het opnieuw uitvindt, terwijl hij al 50 jaar hetzelfde maakt. Dat zou je zeggen hetzelfde, maar het is elke dag anders. Maar het is, het is zijn ding wat hij moet maken. En, en dat... je kan dat niet leren, dat moet je voelen. En, en dat voelen, dat moet, dat moet je ontdekken. En ontdekken, dat doe je als je, zo iemand als ik daarover praat. En dan ontdek je dat dat er is en daar ga je dus mee weg. Want er zijn een heleboel mensen die helemaal niet weten... Dat ze, dat ze creatief zijn. Die weten het gewoon niet omdat ze hele andere dingen doen. Mensen die op kantoor zitten en die denken... dat ze voor de rest van hun leven achter die, achter dat, in, in zo'n kantoor moeten zitten... terwijl ze heel graag zouden koken of heel zag, graag zouden kleren maken. of zo. En als ze daar zich dan op gaan zetten dan kan zo'n leven helemaal veranderen. En dat gebeurt nu wel. Er zijn in Amerika zeker, ik weet het hier niet... maar in Amerika is het meer en meer dat mensen... die al zo'n 40 jaar een carrière hebben, een lawyer of zo iemand, die dan ineens op een dag zeggen van... Ja, ik wil dit eigenlijk niet, ik wil koekjes maken. Ik ga een bedrijfje opzetten met koekjes. En dat gebeurt dus momenteel, dat is, ja. dat is erg populair. Maar het is wel heel zwaar, zeker voor jonge mensen... om inderdaad tegen die druk Tuurlijk. van alle kanten in te gaan. Dus Tuurlijk. dan moet je wel... Weet maar... je wat het ergste is, bij uh, jonge mensen... ik bedoel, ik heb zelf nog twee jonge ki uh, kinderen... Ja. Uh, is uh, je moet ergens een passie voor krijgen. Ja, ja. dat moet je. Dat, maar dan moet je, ja. dat moet je dus ontdekken in jezelf. En zo iemand als ik, die kan dat. Die kan ze een, een, een deur open doen daarna daar hoeven ze dus niet door te stappen, maar ze kunnen dus wel zien dat dat kan. Want heel vaak, zoals ook iemand die bijvoorbeeld een gewone kantoorbaan heeft... en eigenlijk altijd heel erg graag mode zou willen verkopen of zo... of, of, of truien willen breien wat ze zou willen verkopen... dan is er gelijk die gedachte, oh, dat kan niet. Hoe, hoe moet dat als ik oud word? Dan, dat, dat zit er helemaal niet in. En als ik ze nou vertel dat ik 73 ben en dat ik helemaal blij ben met wat ik doe... Dan kunnen ze zien dat dat, dat, dat kan. En dat, dat vind ik dus belangrijk in, in, in, in zo'n gesprek. En in welke vorm wil je het gieten, Marcel? Nou, ik, ik eh, heb vorig jaar een voorstelling gemaakt met mark marie Huibrecht. Als twee Tilburgse zussen. Met, uh, met Ja, echt fantastisch. Erg van genoten. Dank je wel. ook trouwens. Ja. Was was er erg leuk. Nou, en eh, ik kreeg ineens een idee dat ik, als, die een, als die, dat personage wat ik speelde, Rietje van de Bigelaar uit Tilburg, om Koos uh, te interviewen. Want ik zocht een soort Theater. In New York, ik zocht een soort theatrale vorm, daarvoor, omdat ik toch acteur ben. Ik vind het leuker om net iets anders te doen dan gewoon een interview. Ja. Dus ik ga als die Brabantse dame ga ik op bezoek in New York... Uh, in de uh, workroom, zoals hij het zelf zegt, waar hij werkt. Die bouwen we na in het uh, Theater Bellevue. En uh, nou, daar kom ik eigenlijk op bezoek en vraag hem de kleren van het lijf. En omdat ik intussen zoveel weet over zijn leven en werk... heb ik een soort route uitgestippeld die ik wil volgen... of een aantal punten waar ik zeker langs wil. Maar we gaan het niet uh, veel repeteren, want ik wil dat... Nou ja, je merkt het, de verhalen komen vanzelf. Ja. En, uh... En ik zit daar gewoon te naaien. Ik heb een naaimachine daar en ik heb een werkkamer. Dus ik kan er om twee uur smiddags kan ik er al in. En dan zit ik te naaien tot, tot vijf uur en dan komen de mensen binnen. En dan, gaat het, en dan komt hij binnen en dan begint het. Dus, dus tien, uh, tien keer ga je tien dat keer. doen? Dus tien keer... Eigenlijk moet je alle tien keer uh, langskomen. Ja, als je het erg leuk vindt. Ja. Nou, ik heb <lacht> geen idee. Dat is ook deel van de spanning, ja. Ja. van het leuke eraan. Dat je denkt, nou, we zien wel waar... Hoe en het, waarom als rietje? Nou ja, omdat ik denk dat ik als rietje... Koos heeft bijvoorbeeld heel... Uh, nou ja, ik weet niet of hij dat verhaal verteld heeft... Over, hij zegt wel eens, euh, Nederlandse vrouwen zijn koeien. Nou, daar kan ik zo boos om worden. Want hij is verdomme in 68 weggegaan. Hij weet helemaal niet nee. meer hoe nee. het is. We zijn nog steeds Hij aan. is. Maar dan, ja, dan, Ik misschien, maar de rest ja. niet. Ik wil dan weten waarom hij dat zegt. En uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat het ging over een verhaal... dat hij ooit uh, in Nederland, toen hij een, een, een, een, een zaak had... Couture maakte en die, die vrouwen... Dat werd niet begrepen. Dat werd Echt? niet begrepen. Vrouwen wilden dan toch nog een lap voor over de knieën. Nou, dat irriteerde hem zo... Dat, dat, daarom vindt die vrouw dan bijvoorbeeld niks. Nou, dat vind ik interessant om als vrouw daar hem daarmee te confronteren. Want ik ben ook een vrouw en ik ben een, een te dikke vrouw dan straks. En ik maak zelf kleren en ik ben creatief aangelegd, maar ik ben natuurlijk geen partij voor hem. Dus nee. die, die botsing die kan misschien wel eens hele interessante dingen opleveren. Ja, en, en Rietje is dan een bewonderaar van Bill Cosby. Ja. En Bill Cosby had die truien aan yes. en die truien kreeg hij ja. ja. van Koos. Van Koos, dus ik wil er alles van weten natuurlijk. En naast Koos heeft Rietje, uh, is het erachter gekomen... dat hij ook nog voor Liz Taylor uh, heeft gewerkt. Voor Cher, voor Anthony Quinn, Quinn voor Ringo Starr, voor uh, Barbara Walters. Voor, nou ja, een hele lijst uh, celebrities en ja... Uh, wij, uh, gewone vrouwen, zijn heel geïnteresseerd in celebrities natuurlijk. Dus dat wil ik ook vragen. En we hebben heel veel uh, fotomateriaal wat, wat uh, getoond wordt. Uh, er zit een Engelse kunstenaar, en ook een vriend van Koos, een jongen van 23, die net de Rietveld heeft gedaan. Een grandioze knul. Yeah. Christopher Holleran, die gaat, die gaat ook op het toneel zitten. En tegelijkertijd, als wij aan het praten zijn, laat hij allerlei beelden zien. Ook we hebben een filmpje van dat Koos ochtends uh, om vijf uur opstaat thuis. Uh, uh, zich klaarmaakt om naar zijn werk te gaan met de taxi. Naar de werk gaat zodat je een beeld krijgt... een dag uit het leven van het Koos. Het is een leven, het is een, echt een, inderdaad. Het, het hele ding is uh, een, een leven. En wat daarin gebeurd is. En hoe het uit, uitkwam en hoe het verder gaat. Ja. ja, en wat ik interessant vind... is dat Koos ten, een, echt die struggle of life in New York... voortdurend overleeft. En dat is toch wel interessant... dat, iemand, dat het lukt door toch te doen wat je zelf wil... En niet uiteindelijk uh, allerlei commerciële doen, dingen doen om nee, alleen maar te doen wat je wil en daarbinnen te zorgen dat je genoeg geld verdient. En dat, ja. is, dat lukt, koos. En nog steeds, en het is ook interessant om te, hem te horen praten over zijn toekomst. Want hij, ja, je weet niet hoe lang hij nog leeft. Misschien tien jaar, misschien twintig, misschien drie. Hij moet in ieder geval 75 worden. Want als hij 75 wordt, komt er een film uit en een boek over hem. Ja, er wordt een boek geschreven over hem. Ja, het boek hem. is eigenlijk al uh, zo goed als klaar. Een heel mooi uh, manuscript van Arjan van Wissen. Dat is een, een oude vriend van Koos ook. Die een aantal jaren hem een elk... jonge oude vriend. Ja, een jonge oude vriend die een aantal jaren um, hem geïnterviewd heeft. Elke zondag, maar ook allerlei mensen hier in Nederland en in Amerika. En dat wordt echt een heel erg mooi boek. En uh, dat komt uit op 16 maart uh, 2014. En het uh, documentaire die ik ga maken met Christopher Holleran... die geproduceerd wordt door het bedrijf van Michiel van Erp. En, en dat... dat uh... gewoon weg. Nee, dan kan je niet Dan is anders... het nieuw beginnings uh, ja, moet over, die over die tatoeage. Hebben. Want... Oh, ja, dat ja, hebben want we ook ik... allemaal opgenomen. Dat er niet nee, nee, nee, nee, luister. Nee, dat ik... komt straks. Ga maar doen. Nee, oh, nee, nee. Dat is een bruggetje naar de Ja, het is een mooi bruggetje. Want eh, jij zit hier met een eh, heel mooi collage trouwens. Collage, dat is, dat is de kern van jouw ja, werk. Dus, ja. ja, ja, collages. Collages is uh, werken met stoffen. Het is eigenlijk schilderen met stoffen. Zoals een schilder schildert met verf. Schilder ik met stoffen. En ieder creatie die ik maak, ieder kledingstuk die ik maak. dat zijn dus. Uh, de, een kledingstuk is eigenlijk een canvas. En daar, heb ik dus, en daar maak ik dus iets van. Dus de, de style, de, de modellen zijn heel eenvoudig. Heel makkelijk, uh, praktisch zakken. Uh, dat soort gedoe. Ja. Praktische kleren. En dan wat er gebeurt met, op, op die dingen. is alle combinaties van stoffen aan elkaar. En dat is heel speciaal. En dat doe ik dus. Dat komt dus van binnenuit. Dat kan niemand zo, zoals ik het doe. En, en het interessante is dat jij nu pas op latere leeftijd realiseert... dat dat ook een Nederlandse invloed heeft. Veel, heel erg, ja. Wat ik dus niet zo leuk vind. Maar daar kan je ah, verder ah, vertel, niks aan doen. Want, wat? wat? Leg dat eens dus uit. Nou, omdat ik heb, ik, het, je kan dus echt inderdaad zien, dat, dat is nu niet doorgekomen. Dat heb ik al een paar jaar geweten. Als je dus naar kostuums krijgt, kijkt van Staphorst en al dat soort gedoe... Dat zit er eigenlijk allemaal in. Ja. Maar daar heb ik dus verder nooit aandacht aan besteden. Het enige kleding... Onbewust. Nee. Onbewust. Ja. Want het, het enige kledingstuk wat ik kende was dat mijn moeders moeder... Uh, mijn moeders moeders moeder die was, die kwam uit Zeeland. En die droeg dus Zeeuwse kleren en kappen. Daar heb ik dus wel eens iets van gezien toen ik nog een kind was. En dat, dat was het enige wat ik ooit als kostuums heb gezien. En toen heb ik een boek gekregen van vrienden van mij, misschien 15 jaar geleden, over Hollandse kledingstukken. En daar stond dus inderdaad het idee van combinaties van dingen die ik dus ook doe. En dat, ja. dat, is gewoon, uh, ja, dat zit er bij mij gewoon in, omdat dat ik een Hollander ja. ben. Ja, ja, dat is heel interessant. Eh, nou, Koos, ik... jij zit hier met een, met een blote arm en op die blote arm staat een hele grote uh, tattoo op je onderarm. Het is een rood vel. Uh, met een zwarte outline en daarin twee Chinese of Japanse tekens. En, uh... het, is een lapje met, het is een rood lapje met uh, uh, polkadots, heet dat zo in Holland? Uh, uh. Ja, polkadots. En dan die, dat zijn. En ik was dus in uh, San Francisco, was ik een gast voor twee maanden in een school... waar ik dus masterclass deed. En daar waren dus alle studenten, hele fijne lui, allemaal kinderen van in hun in twintige jaren, jongelui. Jonge en iedereen had tattoos en iedereen zag er sexy uit. Hoe lang en zo. geleden is dit? Dit is nu vier, vier jaar geleden. Ja. Drie jaar geleden. En ik was daar uh, gast. Uh, het was heel leuk, het was ontzettend fijn. Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad. En toen was ik jarig en ze hadden mij een, een uh, verjaarsdiner beloofd... Uh, s avonds die dag... En ik werd wakker ochtends en toen dacht ik, ik wil een tattoo hebben. En dat ga ik ze dus even mee verrassen. Dus ik had een vriend van mij die uh, verder niks te doen had. En ik zei, ben je vrij vandaag? Ja, dat was vrij. Ik zei, oké, okay, come, go with me, ik wil een tattoo hebben. En het moet vanavond klaar zijn. Toen Kom je oh, nou op het idee dat je een tattoo wilde? Omdat omdat iedereen, had. iedereen zag er zo sexy uit. Iedereen had tattoos. Het was, ik dacht, ja, dat god, ik ook sexy. tuurlijk. <laughs> en zo... Ja. En zo he, he came, en het was uh, San Francisco, daar heb je een car nodig. En ik, ik rijd niet, dus ik had iemand nodig. Die, ja. uh, dus ik kwam met zijn autootje aan. Toen zei ik, oké, okay, we gaan naar Chinatown. En ik wil dus een Chinese sein hebben. Dat zegt nieuw Beginnings. New Beginnings. nieuw Begin in het Hollands. Oh, I hate the ah, okay, denk ik. New Beginnings. <laughs> en toen zeiden oh, dat gebeurt nooit voor vanavond. Ja, dat moet gewoon. Dus toen gingen we naar Chinatown. En er was een, een oudere meneer die daar dingen aan het verkopen was. En toen vroegen we of hij eventjes op een, een stukje papier een scène wilde maken. Dat heette nieuw Beginnings. En die schreef dat dus op. En toen gingen we naar een tattoo parlor. En de, de, de eerste drie, die zaten allemaal vol, dat was helemaal niet mogelijk. En de vierde, die knul, zei ja, sure, dat kan gebeuren. En toen uh, was ik daar om vier uur smiddags. En om, uh, nou was iets, iets vroeger, want om zes uur was ik eruit. Dus dit duurde vier uur. Dus om twee uur was ik er. En toen zei ik, nou, ik wil dus een, een tattoo hebben. Dat ziet eruit als een lapje stof met die sein erop. Zo, dat kan. En toen heeft hij dat daar... Uh, hij zei, ga maar even een, buiten een sigaret roken. En dan kom je maar terug na half uur. En toen had hij dat ontworpen. En zei ik, nou, dat is goed. En toen heeft hij dat erin gebrand. En, en om acht uur s'avonds zat ik in het restaurant... met een stuk uh, transparante, uh, transparante uh, hoe heet dat spul? Plastic? met het tattoo en dat was het en het leuke was natuurlijk de volgende dag op, op school want ik was natuurlijk helemaal de bink Ik dacht ik kon ik niet geloven dat dat real was en zei oh look at this ah oh, that, that's not real ja so, yeah, het is, is ja yeah. <laughs> and that's it and i've had the feeling that i've had it all my life and I have ook, ik heb ook helemaal geen wens om meer te hebben dit is gewoon goed dit maar waarom was... moest deze dat heb ik je net verteld, omdat ja, iedereen leuk, uh, leuk... Ja, maar waarom New Beginnings? Oh, because it was New Beginnings. I was 70 years old. And I, I, uh, I wanted to do have a life. I wanted to do different things. Dit was de eerste keer dat ik les gaf. Al, dit was geen lesgeven. Ik zat gewoon in die school met mijn naaimachine te naaien. Hetzelfde wat ik doe met hem nu. En die, die kinderen die kwamen dan in mijn kamer. En die wilden alles weten. En kan ik dit maken, kan ik dat maken. En dan legde ik ze het uit. En dan maakten ze het allemaal. Dus het was allemaal helemaal... Again, it was a reality show. En het was de eerste keer dat ik dat deed. En toen dacht ik, nou, dat wil ik meer doen. Ik wil naar Tokio, ik wil naar uh, uh, Moskou, ik wil naar die scholen toe. Maar toen kwam de depression. En toen was het ineens... Uh, die, de, er was geen zomerschool meer. Ik zou dus volgende jaar teruggaan naar San Francisco... Maar er was geen zomerschool, dus het ging niet. En toen is het een beetje achteraf is het slap geworden. En ik wilde het nog steeds doen, en misschien met deze voorstellingen en okay. zo. Want ik, mijn, mijn verhaal is overal goed. Het maakt niks uit. Mijn kunde is overal goed. Dus of ik nou in een machine met een machine in Tokio zit of in, in Stockholm, maakt allemaal niets uit. Maar ik, ga, ik kom er dus wel lekker overal naartoe. Dat zou je wel willen. Ja, dat zou ik dolgraag willen. Ja, ja. ja. dolgraag willen. <coughs> en dat zie je dus nu op het toneel hoe dat gaat, want ik zit daar gewoon te naaien en te praten... En die dat nu met zo'n Rietveld-ding waar, waar we naartoe gaan. Oh ja, Je moet even zeggen, want, want er zit een soort... je ja. meer dan de ja, voor... ja, Er is een soort randprogrammering nadat we hier klaar zijn in Bellevue. Dan gaat Koos een soort uh, workshop, masterclass workshop geven... voor een paar dagen op de Rietveld-academie voor de modestudenten. Daarnaast hebben we op het MC-theater op de Westergasfabriek in Amsterdam... een uh, masterclass collage uh, truien maken. Zeg maar een, de nieuwe Bill Cosby-trui. Dan mogen mensen, jonge designers, uh, mogen daar uh, aan meedoen. En uh, ja, zo hebben we allerlei, uh, dat staat allemaal op de site van Mug met de Gouden Tand... welke dingen er allemaal te doen zijn, wat je, wat je, je kan waar je tuurlijk, koos zou kunnen ontmoeten. Je kan natuurlijk niet veel doen, maar mm. je kan er gewoon leuk mee bezig zijn. Het, het gaat om de vrijheid van werken. Het gaat erom dat je iets doet waar geen, geen wetten aan zitten... waar geen regels aan zitten. Je kan alle stoffen bij elkaar gooien. En dat is heel leuk, omdat en ik geef nog wel meer lessen uh, in Amerika... Het moeilijkste wat mensen begrijpen moeten... is dat er geen regels zijn. Dat je alles bij elkaar kan gooien. Dat je inderdaad... je zou gewoon vijf, vijf kledingstukken die je heel fijn vindt... die je niet meer kan dragen, die kan je kapot knippen en daar één kledingstuk van maken. Dat soort ja, ja, ja, gedoe. Ja, ja, ja, ja. En dan hoef je het toch niet op te geven. En dan heb je weer iets anders. Het is gewoon een vrijheid. En niet vragen aan je vriendin hoe vind je het. Of je vrouw of je man. Want dat lukt allemaal niet. Moet je, helemaal, je moet gewoon zelf voor de spiegel staan met dat ding. En zeggen we, ja, dat vind ik mooi. Of ik vind het niet mooi. En als het niet mooi vindt door. En als hij het mooi vindt, dan heb je iets gemaakt. Ja. Maar dat is, dat is een beetje een metafoor voor zijn levensvisie. Dus gewoon maken wat je wil maken en... Uh, uh, Niet naar anderen luisteren. Niet dat naar is andere het andere meest Tegen alle regels tegen in. Alle regels in. Nooit hoe ze het ook goed menen, want iedereen die wil het slechtste voor je. Dat, dat is heel erg. Ja, is maar zo? ja, absoluut, absoluut. Je beste vriendin zou dus graag zeggen <tus> dat het niet goed is. Je beste vriend die kan altijd wel iets van ja, maar dan moet je toch maar. Dit, jij doet dat ook. Maar met waarom mij. Is, Ja, waarom dan? Ja, dat weet ik niet. Dat, <tus> is, dat is leven. Dat is de, soms zo zijn mensen zelfde. Oh, oh, maar is dat dan niet uiteindelijk met de bedoeling om het, dat het wel goed oh, is? Oh no, no, no. Daarom zitten mensen heel slecht in elkaar soms. Het is allemaal dezelfde reden waarop jij uh, ineens naar een ongeluk wil kijken. Je, je loopt niet door, je gaat kijken naar het ongeluk. Ja, ja. Dat is eng, dat zit in mensen en dat, dat is gewoon natuurlijk. Uh, het is toch spannend om, om te horen dat iemand doodgeschoten is... dan moet je wel eventjes kijken hoe het eruit ziet. Het is it's eng, maar zo is het gewoon, dat zijn gewoon mensen. En als dat in het, le in het, in het creatieve leven binnensluipt... Dat, dat is een groot blok en daar moet je gewoon doorheen. Daar moet je gewoon niet naar anderen luisteren. Het is ongelooflijk. Ik heb een zaak dus in, in, in New York... Waar mensen trouwens, daar kun je gewoon nog kleren kopen. Het is een no. chique uh, dameskledingzaak uh, ja. op uh, Madison Avenue. En daar maak ik mijn kleren. Alles is vrij groot. Daar dat hou ik van. Dus dat zijn, het past iedereen, basically. En als het niet past, dan wordt het, dan wordt het in mijn kamer... Naast mijn kamer is er een atelier. Daar wordt het dus vermaakt voor je als het op maat gemaakt wordt. Maar daar, wat ik dus wilde vertellen is dat... We zijn dus uh, daarmee bezig en ik maak dus mijn creaties helemaal alleen. En dan zijn er twee knullen in die andere kamer met zes uh, mensen die zitten te naaien. En die twee knullen die, maak, die creëren dus ook onder mijn naam en met mijn ziel... Creë creëren zij hun die kleren die dus niet uit mijn kamer komen... maar die dus allemaal wel koos zijn die naar die zaak toe gaan. En die klanten die weten dat gewoon niet. Voor die klanten is alles koos. En het leuke is dat zelfs als wij dus, als ik iets. Ook ik, als ik iets begin s ochtends. En dan aan het eind van de dag dan ben ik toch overwegend: en denk. Jezus, wat ziet er verschrikkelijk uit? Het is helemaal niet wat ik wil. Maar het is dus goed gemaakt, want ik ken dus die ik ken dus de technieken. en die jongens kennen dat ook. En dan hebben we wel eens een jas of een, een, een, een jurk of wat dan ook. Dat gewoon helemaal, helemaal niet gelukt is. Want, Jezus, hoe ziet dat eruit? <laughs> en dat gaat dan naar de zaak toe. En dan kom jij binnen. En dan heb jij nog nooit van je leven zo'n mooie jurk gezien. En dan koop je het. Ja, ja, ja, ja. And that's how it works. Ja, how it works. Toen ik begon in, in New York, had ik een piepklein uh, zaakje. En ik had gewoon een rek erin met mijn kleren. Met mijn handgeschreven prijzen erop. Dat komt toen. En als je dat nu met die kinderen erover hebt... dan zeggen ze, ja, maar wij moeten geld hebben... en wij moeten bekkers hebben en zo. No, you don't. All, all you have to do is make something that means something... that is different from others. Je eigen stempel erop. En dan kan je iedere gat in, in de muur kan je openen en kan je je kleren gaan verkopen. En dat komt toen en dat kan nu nog. Ja. Ja, en dat is nu ook weer een beetje aan de hand, ja, vind ja, ik, in New York heel opvallend. Je zit ja. steeds meer in Brooklyn en Williamsburg... Ja. heb je hele kleine zaakjes. Ja. van mensen die gewoon wat beginnen zonder ja. geld. Ja, en dus... gewoon laten zien wat ze kunnen maken. Ja. En dat ook moeten maken, ja. schijnbaar. Ja. En dat is heel mooi, vind ik, om, ja. om, om te zien. Maar dat wordt in een modern leven met al die internet en dat gedoe... op school, het eerste ja. wat ze leren... Ja op school, in de modeschool, is hoe je een portfolio in elkaar moet zetten. En hoe je geld moet vragen. Maar hij maakt eigenlijk op dezelfde manier theater, Marcel. daarom kunnen we zo goed met elkaar precies, want dat maakt het theater zo echt en zo belangrijk. Precies, wat hij doet momenteel is heel speciaal, want het gaat dus in op reality. Het gaat dus in op wat gewoon goed is. Dat is wat de mug doet, en dan moet je er even naar kijken. Ja. Hoe dat zit, in elkaar zit. Ja, inderdaad, daarom kunnen we zo goed met elkaar overweg. Ja. Nee, en ik denk ook dat het belangrijk hierin is dat je risico durft te nemen. Want ja. ik loop al een paar weken toch wel zenuwachtig rond. Ik denk, hoe oh, moet dit worden? Maar tegelijkertijd is dat de drive of de... The... Ik weet dat nou, hier, hier iets wil dat zit. Het ge... nemen. Ik wil het risico nemen. Ja, nee, maar Marcel, zo was je een, een, een jaar geleden of twee jaar geleden ook zo onzeker over Passant, de... Wordt dat wat? Of is het ja. alleen maar een leukigheidje? Ja, nee, of... Precies, dat is waar. En dat heb ik ook met kleren. Ja. Maar dat vind ik ook wel lastig aan het creatief proces, moet ik zeggen. Dat, dat, ja, jij werkt natuurlijk veel meer op jezelf en jij, wij moeten het meteen tonen ja, jij, aan mensen. Het is, is een winkel, dat is allemaal toch losser. Ja. Ja. Wij ja. worden meteen, meteen geconfronteerd. Als wij de eerste keer dit doen, dan zullen we reacties krijgen. En daar moet je meteen weer mee dealen voor de volgende dag. Dat ja. vind ik moeilijk aan het creatief proces op theater. Ja, maar verbied. het komt allemaal op hetzelfde neer. Het ja. zijn gewoon andere vormen. Ja. ja, maar jij maakt theater en jij neemt inderdaad een stukje werkelijkheid mee. En vergroot het uit en maakt daar nou ja, kunst van. Ik, nou ja, ja. Nee, ik, ik weet niet het wat is, het is, maar het is, het is wel ja, iets wat even. ik wil, uh, wil en vind... dat dat moet gemaakt worden, weet je wel? Dat, ja. Dat, ja. Maar het is zeker nieuw. Als dit nu een succes wordt en, en hij zou dit soort dingen kunnen doen op televisie... dan is er weer een grotere groep mensen die nooit naar een theater gaan... Ja, precies, die, dat, die daar dan ja. ineens educated wordt, Die, dan, die ja. daar dus iets leren op die klote televisie waar ja, zoveel ja. rotzooi zit. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Dus als dit, aang, als dit aangrijpt en als de, de juiste mensen dit zien... en ook weten wat ze ermee doen moeten... dan zou hij daar een hele carrière uh, mee... Nou, dat is gewoon... Dat, dat, dat, is gewoon, dan, dan, dan is er een hele andere carrière die, die eraan vastzit... die weer meer te maken heeft met, met de natuurlijkheid van wat er aan de hand is. En dat is heel belangrijk. En dat is heel populair momenteel. In de modewereld is het dus of heel groot, zoals H&M en Zara uh, en al dit, dat soort zaken, daar ben ik helemaal mee eens. Dat vind ik fantastisch, goedkope kleren... die iedereen zich kunnen permitteren en je goed uitziet. Of mensen zoals ik. En daartussenin, alles valt weg. Al die soort half-as half dingen die gemaakt zijn gewoon voor het geld... en gewoon voor de publiciteit, dat valt weg. En je hebt dus of... Het hele individuele, wat ik doe, of de massa. En ik zou dolgraag voor de massa willen werken. Voor H&M een collectie doen. Oh, ik zou dolgraag. Uh, oh, dol dus, uh, Je weet waarschijnlijk niet wat QVC is. Maar QVC is een channel op televisie... die 24 uur per dag loopt. De enige dag dat ze niet op de televisie zitten, is kerstdag. En dat is de enige dag. En voor de rest het hele jaar, 24 uur per dag is die televisie. En dan kan je alles kopen... van beddengoed tot camera's, tot televisies, tot mode. En die hebben mij dus zes jaar, zeven jaar geleden aangesproken... en gezegd, nou... En ze verkochten dus altijd kleren... maar dat was altijd een beetje goedkoop. Het, alles is goedkoop, maar goedkoop ontwerpen en zo. En toen had ik een vrouw ontmoet. Oké, okay, en toen zei ik, wat doe jij? Ze zei ze, nou, ik werk voor een, grote, een groot televisieprogramma... dat heet QVC, en wij verkopen kleren. En ik ben dus aangenomen om... Iemand te zoeken die nu betere kleding maakt, more modieuze kleding maakt. En toen heb ik een collectie voor ze gemaakt. En ik dacht dus helemaal... Ik, ik, ik dacht inderdaad dat het zou gaan. Maar al, iedereen om me heen zei, oh, dat lukt nooit. De mensen die, die kopen dat soort kleren niet en zo. En ik dacht, waarom niet? Als ze het goedkoop, het ging dus om geld, het moest verkopen. Toen heb ik dus zes modellen heb ik gemaakt. Die zijn naar China gestuurd. Die hebben ze dat alles gekopieerd: de stoffen. Dus als ik met 20 dollar per, per, per jaar stof aan het werken was, dan maakten ze daar uh, 20 cent van. Dat, dat kan allemaal in, in die landen. Prachtig gemaakt, helemaal mooi. En alles was uh, wash and wear, weet je. En alles was goedkoop. Heel weinig geld en het zag er fantastisch uit. Ik zei, nou, dit moet gewoon een succes worden. Ze wilden mij dus achter het naaimachine, op de televisie... met de modellen erbij, met mijn lappen en zo, om te ja. laten zien. En toen zei ik dus ook, toen, toen het programma begon... zei ik, nou, dit is heel leuk... want ik heb dus mijn hele leven lang achter, achter een naaimachine gezeten... en niemand zag me. En nu zit je daar met 75 miljoen mensen die naar je kijken... En dat is wel even een, een leuk verschil. Maar het maakte toen, jou niks uit waarschijnlijk? het nee, maakte, mij, mij uh... maakte mij niets uit. En het was, ik had een uur programma en in een half uur was alles uitverkocht. En toen dacht ik, oké, okay, dit werkt. En zij waren ook helemaal enthousiast. En dat heb ik dus zes jaar gedaan. Iedere maand zat ik een uur op de televisie. Het was leuk, mensen konden opbellen naar, naar mijn programma. dan kon ik dus met ze praten en zo. En dat, dat, ging van, dat vond ik hartstikke leuk. En dat is een hele leuke ervaring geweest. Zat ik met die schort aan... en met vier meiden die achter me liepen met de kleren aan... En dat was allemaal reuze spannend. En dan is het weer over op een gegeven Ja, maar het is over omdat je uiteindelijk te eerlijk was op tv. Want je zei ook tegen klanten dat ze te dik waren. Of nee, te, nee, nee, of nee, nee, nee, heb nee, je wel eens... nee. nee. Oh, oh. Nee, nee, ja, nee, altijd, nee, Het wordt altijd in het negatieve gegooid als ik iets, iets zeg wat. wat uh... Maar jij kunt soms heel street zijn. Ja, maar niet, niet lelijk. Het was, ik zei gewoon alles. Ja, maar bijvoorbeeld wat, maar, maar wat vonden ze bijvoorbeeld niet goed van de QVC? Wat oh, ik was, veel te, ik was gewoon. Ten eerste was ik gewoon veel te populair als zij, als zij mij... Als, als, als, als die meiden daar wat, wat sof rondliepen en er eigenlijk helemaal niet bij waren. En dan zei ik, oké, okay, girls, uh, pep up a little, you know walk a little better. Or, or I did this, get it, get it up a little bit more. Je kan zulke dingen helemaal niet doen op televisie. Maar dat was, dat was dus, zo was ik. Dus, uh, Ook zonder regels, wat nou Zonder ja, regels. en the, the people loved it. But the, yeah. the people that were organizing the show did not like that. En, en die zeiden van: je moet, je moet. Hun visie is: Je moet praten met mensen. Zoals je in je achtertuin over de schutting tegen je buurman praat. En toen zei ik: Ik heb nooit een achtertuin gehad. Ik weet niet wat een schutting is. En zoiets doe ik niet. Maar dat is het dus. Maar ik heb het dus zes jaar volgehouden. En toen was het dus over. En dat is ook heel, heel gewoon overgegaan. Het was helemaal geen, niet moeilijk. But the nice thing was that I, I was honest. De mensen. Uh, hielden me op in de straat van... Ah, Koos, uh, wil je mee op de foto? En dat soort... was heel leuk. Het was heel ja, leuk allemaal. Ja, ja. Ja, ja. En het was dus hetzelfde systeem weer. En het leuke is natuurlijk... Mijn kleren zijn duur. Dus als je zo'n 1500 dollar jas hebt in mijn zaak... Dat was ineens 49 dollar. Uh, en dan zijn er 25.000 dezelfde gemaakt... Dus het is niet meer one of a kind. Maar dan was het 49 dollar. Dus ieder, en je kan nu nog, als je naar eBay gaat... Ik weet niet of je dat kent hier. Ja, ja. eBay is een programma. Dan kan je nog dit soort... Het heet Coase of Course. Coase of Course, ja. ja, ja en dan ja, ja. kan je nog die dingen die nog over zijn. Want mensen geven het aan eBay en dan kan je het daar kopen. En dat is, was prachtig gemaakt. Prachtig gemaakt. Ik kon, niet, ik kon het gewoon niet beter maken dan zij deden. En het was een heerlijke, heerlijke ervaring. Maar, maar heb jij dan ook niet dat je denkt van... Uh... Uh, die Chinezen, die arme Chinezen. Ja, die, daar, daar kan ik niet... Begrijp je wat ik bedoel? Ja, maar dat sluit ik af. Uh, de, het, het, het, het is zo namelijk dat wat zij mij vertelde, die organisatie, QVC... is dat deze mensen zijn heel blij dat ze een job hebben. En heb ik heb die plaatsen gezien waar ze werken. En dat de state-of-the-art machinery... Uh, de verzorging, het is doodeng allemaal. Ik bedoel, die mensen die hebben die zitten in een hele grote fabriekscomplexen. Maar die fabriekscomplexen zijn schoon. Er is een dokter, er is een crash voor de kinderen als er kindertjes zijn. Er is alles wordt verzorgd. Je krijgt één mok, dat is een beetje groter als dit. Dan gaat je, dan gaat je koffie en je thee, in, je, je soep in, je eten in voor de hele dag. Dat, dat is al, het, is al, het is doodeng. Het is allemaal verzorgd. Het is één dollar per dag. Dat je krijgt. Maar het is wel helemaal verzorgd... in een cultuur waar mensen gewoon heel arm zijn... Dus je kan het heel negatief bekijken. En dat doen wij natuurlijk ook. En dat doe ik ook. Maar aan de andere kant, die mensen die daar die fabrieken hebben... die zeggen, wij zorgen goed voor ze. Ze krijgen doktersbehandeling. En dat is dus waar. En dan is het ook waar nu, ook wat je, waar, waar je het waarschijnlijk ook wel aan denkt... dat er zoveel zelfmoorden zijn en dat soort gedoe. Met Apple was er een hele, heel ah, gedoe. Ja. Ja. Dat, want die Apple, daar heb, je, daar heb je waarschijnlijk wel van gehoord. Die Apple-setup, in, in, in, uh, die, nou, die werken allemaal voor een penny. Het is allemaal heel goedkoop. En wij kopen al die rotzooi maar, weet je. En jij, jij gaat dus ook niet. Want er was een heel stuk op televisie... ...not zo lang geleden. En dan zeiden ze... ...oké, okay, heb je daar moeite mee? Wil je voor je iPhone dubbel betalen? Dat kunnen we makkelijk doen. Dan, dan maken we het hier in Amerika. Maar dan moet je wel dubbel betalen. Dat wil niemand doen. Dus je, bent er, je, je, hebt, je, je hebt je visie erop... van ...toch verschrikkelijk wat er in China gebeurt. Maar aan de andere kant koop je het allemaal. Want een H&M, een mooie blouse voor 12 dollar... Hé, hey, dat, dat, het gaat gewoon. En dat gaat allemaal wel veranderen. Maar ik had er dus geen moeite mee. Absoluut niet. Uh, Koos, uh, Koos van den Eker. Coos van den Eker. Wat, wat doe jij uh, daarnaast? Wat doe je voor, voor ja, dit, je werk is je leven. Maar doe je nog dingen daarnaast? Nou, Spanje. Ja, ja, ik ga veel naar de film. Ik heb een, een, een, een hele fijne vriend die uh, 33 jaar is en waar ik samen mee ben. Een lover, wat... lover, hè? Lover. Wel te verstaan. Een, echt, een man van 73. Een hele fijne, fijne jongen. En dus mijn leven zit vol momenteel met uh, liefde en theater en films. Maar mijn hele leven werkelijk gaat om wat ik doe. En, That's it. Hij doet het zeven dagen in de week. Want je ligt op tijd in bed, want je slaapt oh ja, om vijf uur. Oh ja, dat is het wel. Ik ga om acht uur s'avonds naar bed... en ik ben om vier uur, half vijf, ochtends ben ik op. En zes uur ben ik op de zaak. En dat is heel gewoon voor mij. En als ik dus met Dominique, dat is dus de jongen... als we daar s'avonds laat uitgaan of zo... dan neem ik eerst een, een, een slaapje voordat we uitgaan en dan gaan we uit. De, dus ja. het kan mijn, ik moet mijn rust hebben. Ik moet acht uur per nacht slapen. Ik moet, ik moet mijn rust hebben en dan hou ik ook alles bij elkaar. Ik, ik kan ook niet, uh, wat momenteel zo heel populair is, dat uh, double... Hoe heet dat? Uh, double doing things, you know? Where you multitasking. Multitasking, dat kan ik absoluut niet. Eén ding tegelijk. Ik kan niet, dat kan ik allemaal niet. Verder is alles heel eenvoudig. Ik zit achter mijn sewing machine, Ik heb mijn muziek aan op de achtergrond. Ja, waar luister je graag naar? Oh, mu moderne muziek of, of klassieke, wat er ook aan. Meestal heb ik gewoon de radio aan, dus wat er aan de hand is op de dag. Dominique heeft, is natuurlijk helemaal informed met de nieuwe muziek... wat er aan de hand is. Daar luister ik dus ook naar. Ik weet alles. Titels niet, dat zit, hij verzorgt dat allemaal, dat zit op mijn speler en dat zet ik aan en, dat ben ik gewoon. en dan kan je lekker denken. En het is heel eenvoudig allemaal. Daar bemoei ik me ook niet met al dat soort gedoe van, van groen. Alles moet groen zijn, alles moet heel healthy. Daar kan ik me helemaal niet mee bezig ja, Weet gaan. je wat het is met hem? Ik ben erachter gekomen dat dit zijn manier van overleven is. Koos is eigenlijk tegelijkertijd een klein gevoelig, authentiek jongetje en een grumpy old man. Een beetje te dik, ja, dan moet wel wat af. Maar wil hij uh, kunnen overleven zoals hij overleeft... dan moet hij zich concentreren op wat hij doet. En kan hij niet al die ellende... want nee. die ellende in Amerika is groot, zoals ja. overal. En dat weet ik wel, want ik zie het nieuws iedere dag. En hij heeft daar hele uitgesproken ideeën over... maar hij blokt het ook een beetje omdat het anders niet lukt. Ik begrijp heel goed hoe niet dat werkt. Je moet met alles bezig zijn. Je kan niet, als, je door, als, ik, als ik over de straat loop... en er ligt iemand uh, om geld te vragen... en dat is veel de laatste tijd in New York, een stuk karton. Uh, I need money. I, uh, I'm pregnant. Two children. I need money. Dan, mijn eerste gedachte is, dan zou je gewoon niet pregnant uh, geweest moeten zijn. Dat is dan een eerste gedachte. Waarom zit je hier? En ik heb daar dus helemaal verder niks mee te maken... Ik loop gewoon door. Dat is niet aardig, maar zo leef ik. En ik kan me daar absoluut niet mee bemoeien. En bijvoorbeeld ook zoiets als de airconditioning in New York. Daar hebben wij een heel punt over gehad. Iedereen heeft daar airconditioning ik de hele dag aan. Deuren staan gewoon open, ramen staan open, maar laten ze de airco gewoon aan. Ik zeg dat tegen hem, daar heeft hij nog nooit over nagedacht. Nee. Het is voor hem heel normaal om die airco ook aan te hebben. Ja. En ik kan de airco amper aanzetten. Ik doe hem aan en dan, en dan weer uit dat het even fris is. Nou, dat, dat is de hele mentaliteit een onderpoet... daar. Dan laat ik het water gewoon lopen. Ik niet, ik doe de kraan oh, dicht. Zo'n onzin, zo'n onzin. Ja, maar hij, hij uh, denkt dus onzin. niet meer verder waar dat water vandaan komt... Ja. en dat er zoveel verspeeld wordt. Dus ja, hij heeft dat gewoon geblokt. Ja, dat moet toch gewoon... Op zulke manier... Ja. ja, dat kan allemaal niet. Dat kan allemaal niet. Ik bedoel, dat kan... Dat kan. Nee, maar we niet. kunnen ja, maar had... dat niet allemaal blokken. Nou. Nee, maar nee, ik, ben, ook, ik, ben, ik als... ben alleen maar met mezelf ja. bezig. Ja. Dus, ja. Ja, ja, het is survival. Echt survival of the fittest. En dat is wel echt, daar ben je een heel uh, duidelijk voorbeeld ja. van. En dat is ook de enige manier waarop het kan. Werkelijk. Ik bedoel, ja, nou, in jouw geval, dat je de, dat licht uit wil doen en dat soort dat gezeik. Dat, uh, dat, daar heb je gewoon de tijd even voor dat je dat kan doen. Maar ik, ik, daar kan ik me niet mee bezighouden. Daar kan ik me gewoon niet mee bezighouden. Ja, maar het is wel grappig, want als we het erover hebben, dan ben je het er eigenlijk wel diep van binnen mee eens. En dan denk je, ja, is wel, dan, ja, maar dan maar pas gaat, gaat dat zitten. Ja, laat dat gewoon ja. zitten. Ja. Ja. Nou, ja. Ja, ja. Kortom, een hele interesting man. Ja. Old man ik kan en, uh... ook niet, uh, dat, is, dat is een beetje moeilijk, maar ik kan dus ook niet stemmen. Dat kan gewoon niet. Terwijl je heel duidelijk idee ja. over politiek hebt. Ik, zal de he ik denk altijd aan Obama. Altijd. Ik wish him well. I like him. I see everything. Every discussion. I see. Ja. Alles, alles, alles. Ik denk ja. dat het gewoon veel belangrijker is dat ik, uh, dat ik bezig ben daarmee. Ik vind gewoon het gevoel de hele dag als die verkiezing er zijn zal ik. ik zal, er zal geen minuut zijn dat ik niet aan die verkiezing denk. Maar voor mij om naar een hok te gaan en een kruisje in het te zetten, dan ben ik bang dat ik een verkeerde kruisje doe. Ja, ik wil niet in zo'n hok zitten en ik ga dus niet. Ja. En ik heb ook echt het idee van, het maakt niks uit in, in New York... of ik nou stem of niet stem. Ja, maar dus maakt het ook niet uit om even te gaan stemmen, want het is een, een... Ja, maar dat is een organisatie en dan moet ik dan naartoe... en dan moet ik met die ja, mensen... Ja. Ik ga hem nog overhalen voor die tijd, dus no, november, dus Het is 12 november, dus... Jawel. No, Jij gaat don't. voor het eerst in je leven stemmen Nee, No, je doet. Oh, er moet you zoveel gof voor gaan gebeuren oh, als God, ik dat God. moet doen. Oh, dat moet ik helemaal aanvragen en zo, natuurlijk. Je ik je geen stemmeljaar thuis? Nee, dat moet ik helemaal naar een bureau toe, dat moet geregistreerd worden. Dan moeten ze mijn achtergrond weten. No. Heb... Je, bent, je bent toch Amerikaans staatsburger ja, sinds ik ben 85. Dat is ook. En heel trots om Amerikaan te zijn. Ja. Hey, ik dacht dat je er maar drie per dag rookt. Je hebt er nu al drie gerookt. Ja, maar dus dat, klaar is omdat, nu, hè? dat is nu omdat we hier uh, weer beter zijn. Ben je nog misselijk? Nee, maar niet. Mooi, zo zien. Gaat gewoon allemaal over. Nee, maar wij moeten niet meer roken. Jij mag roken, maar wij niet ja, die sigaret die was namelijk helemaal verkeerd gevallen. Het zweet brak me uit, mijn huid prikte. Maar u hoorde het, we spraken gezellig verder. Rest bij u alle aan de sporen vanaf komende woensdag... als een haas een kaartje te reserveren in uh, het Bellevue Theater in Amsterdam... voor Rietje Meets Coos. Loopt vanaf 25 september tot en met 7 oktober. En uh, nou, ga ook naar uh, www.muchmettegouden voor alle verdere info. Theo Nijland, hij presenteerde dus afgelopen avond in de Kleine Comedie zijn nieuwe album het begin van het einde, daarvan nu deze. Omdat het niet mag, dan snap ik ten nauwe nood naar de overkant van de straat. Omdat het niet mag, duik ik weg achter een krant als de dood, dat je plotseling voor me staat omdat het niet mag Vang ik nog even een glimp op van jou Achter je laptop je hemelsbrede lach Maak me wekende knieën Die aanblik zie je is er een genadeslag Omdat oh, het niet mag Omdat het niet mag Ontken ik elke dag weer Wat ik voel voor jou Terwijl ik weet Dat ik vroeg of laat Omdat het niet mag je nou voor de bijl gaan Omdat het maar aan is gepraat En dat tegen mijn diepste verlangen ingaat. gaat omdat, Omdat het niet mag, kan. raak ik iedere keer weer een hoge spier. Want dan zweer ik jou weer uit de kleren En dan geef ik mezelf weer een veeg uit de paard. Omdat, Omdat het niet kan. kan. Omdat je niet vrij bent. Omdat je van die ander, van die ander, van die ander. En niet van mij bent. Omdat Tussen droom en daar. Wetten in de weg staan en praktische bezwaren. Moet ik het, doen met Omdat het niet mag. de ijdele hoop dat jij, net als ik, angstvallig mijn blikken ontwijkt. Omdat het niet mag, jij het liefste mijn ogen verdrinken zou, zoals ik in de jaren, al. als jij naar me kijkt omdat het niet mag ja, heel is het maar even Nee, de rest van ons leven Lang uit In mijn armen En dan Nee, het gaat niet Het bestaat niet Geen sprake van Omdat het niet kan Omdat ik niet vrij ben Omdat ik van die ander Van die ander Van die ander Van die ander Ik niet van mij ben Omdat Tussen en daar. Wetten in de weg staan en praktische bezwaren. Oh, omdat het niet kan, omdat Dat het niet kan. kan. Omdat het niet kan.